Goedenavond allemaal. Daar ben ik weer, Yvonne hagenaar aan Ik hoop dat jullie een goede jaarwisseling hebben gehad. Ik heb het de vorige keer niet gemeld. Het is wel op de avond uitgezonden. Maar ik hoop in ieder geval dat jullie een goede jaarwisseling hebben gehad. En ik wens jullie het allerbeste voor 2007. En vooral een gezond jaar. Gezond 2007. En mocht het zo zijn dat er veranderingen in je leven voorkomen... Dat je daarin met niet al te veel verdriet of andere gevoelens in mee mag gaan. Dat je het accepteert eh, omdat het bij jou hoort. Acceptatie daarin en begrijp dat eh, verandering, daar zit kracht in. Ja, ik doe mijn lezingen dus uh, vanuit mezelf. En ik zeg altijd: Je bent een ziel en je hebt een lichaam. Je hebt een ziel en je bent. Je bent een ziel en je hebt een lichaam. Ik zou het bijna verkeerd om zeggen. Je bent een ziel en je hebt een lichaam. Dat is wat je bent. En dat lichaam heb je maar tijdelijk. En dan wil ik voor mezelf nog aan toevoegen. Dat ik ben die ik ben, en van daaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen. En al wat ik heb zonder, zonder iets vast te houden. Al wat ik ben, want dat ben ik, en zonder iets te verbergen. Ja, en op die manier wil ik je graag helpen herinneren aan het licht in jezelf, het licht dat altijd aanwezig is. Vorige week was ik begonnen aan een stukje van een, van, een, een, een, van een verhaal dat ik geschreven had naar aanleiding van mensen die in het zakenleven met de spiritualiteit in aanraking komen. En dat is voor mij natuurlijk een ontzettend groot plezier dat als ik bij hen op kantoor zit of als we lunchen of dineren of ze zijn bij ons op kantoor... Dan dan komt het vaak voor, eigenlijk altijd voor, dat we over het leven praten. En het leven is voor mij dus hetzelfde als spiritualiteit. Dat is niet iets anders in mijn optiek. We spreken dan altijd over, over de diepere betekenissen van, van, van het leven. En, uh, zo was ik uh, met iemand in gesprek en die zei dus, uh, is dat werkelijk zo? Is dat werkelijk zo dat er uh, een andere kant is van het leven? En, dus dat er, dat er niet alleen maar dit is. Eh, zou er nog een andere kant zijn? En dan vertelde ik dat soms als je heel stil zit, hoor je wel eens die andere kant. En dan zeggen ze vaak, nou even niet hoor, ik, eh, ik, ik moet eerst even dit doen, ik moet eerst even dat doen. En, eh, en, ja, en eigenlijk gaat het niet zo heel erg goed met hen. En ze schreeuwen het uit en ze hebben het vreselijk moeilijk. En eigenlijk hebben ze een geweldig zelfmeelijden en... En ze willen eigenlijk wel laten weten hoe moeilijk ze het hebben. En dat is ook wel zo hoor, heel vaak. En dan zeg ik ja, eerst even wat. Als je geluk hebt om de tijd te nemen om naar jezelf te luisteren, net voordat je voor dat dreng, over dat drempeltje gestruikeld was, hoor je in de stilte van je hoofd dat er altijd een andere kant bestaat. Nou, meestal weten mensen dat ook wel, maar je wilde er toch nooit naar luisteren. Maar goed, dan ga ik er toch even naar luisteren, hoor ik ze vaak zeg, zeggen dan. En dan vertel ik, luister maar, niemand hoort je als jij in jezelf praat, in je hoofd. Daar heb je alles wat je nodig hebt om het licht in jezelf weer terug te vinden. En dan vertel ik ook vaak dat de problemen in liefde naar hen toekomen. En dat is een heel moeilijk begrip, want... Liefst willen ze dat van zich afduwen, maar het gaat er altijd weer om dat je beseft dat die problemen, dat die ervaringen, die gebeurtenissen in liefde naar je toe komen. En jij bepaalt dan hoe je ermee omgaat. Of je vecht er tegen, maar dan wordt het nog alleen maar nog erger. Of je omarmt het en je ziet de diepere betekenis daarvan in. De diepere betekenis zou je kunnen zeggen dat je er iets van zou kunnen leren. Wat nou, leren zeggen mensen dan. Maar vaak blijft het hierbij. Maar toeval bestaat niet, en op weg naar huis zet jij dan de radio aan? En wat hoor je? Soms moeten we moeilijke ervaringen doorleven om, tot ons, denk, om ons tot denken aan te zetten. En om ons leven radicaal te veranderen. En ja, en dat is dus die andere kant van het denken, andere kant. Die je even kwijtgeraakt was, maar die er absoluut nog is, maar die je even niet meer wist. En nu je op deze weg bent gekomen, dat je, dat je bedenkt dat je toch een andere weg hebt om naar jezelf toe te komen, in plaats van vechten en, en schoppen en slaan en wilt om je heen meppen, besef je dat er een andere weg is om even diep in jezelf stil te staan. Even weert je nog en je zegt, ja maar ik heb het moeilijk. En je schreeuwt het uit in je binnenste. Je zult wel gelijk hebben en je hebt het moeilijk. Maar zo kom je ook niet verder. En zo was je al zo lang met je problemen omgegaan. Het werkt zo niet. Dit heb je duizenden jaren lang gedaan. En dat kun je nu anders doen. Je kunt een je besliss beslissing nemen. Om niet meer vanuit die denken, vanuit dat denken, te denken. Er is Goddank, Goddank, een andere manier van denken. Door binnen in jezelf te komen. Gewoon naar je eigen stem te luisteren. Je kunt dat God noemen, je kunt dat je geleidegeest noemen. Het maakt mij helemaal niet uit. Je kunt het de stem van je geweten noemen. Maar die stem is er, altijd. Ja, maar ik hoor niks, hoe hoor. mensen wel zeggen, ik zeg ja omdat je niet luistert. Als je gewoon luistert binnen in jezelf. En kalm die vormen op laten komen. Waar de woorden in verborgen zitten. Dan hoor je. Omdat je beslissing hebt genomen. Om dat te willen horen. Dan schakel je alle dingen van de buitenwereld uit. En je gaat naar binnen en je gaat eindelijk eens een keer op een stoeltje zitten en je gaat luisteren. Vaak word je daartoe gedwongen door je eigen moeilijkheden. Dan is het soms zo erg met je gesteld. Want je wilde nooit luisteren. Je wilde het altijd van je afduwen. Dan is het vaak zo erg met je gesteld dat je niet meer verder komt. Dat je met je hoofd tegen de muur slaat. Dat is het moment waarop de meeste mensen bij zichzelf te raden gaan, zoals dat heet. Oh ja, je kunt iedere andere mogelijkheid ook doen hoor, maakt niet uit. Jij bepaalt, maar uiteindelijk kom je toch eens in een leven terecht bij jezelf. En ik zeg het je gewoon, je hebt daar geen cursussen voor nodig, je hoeft daar nergens voor heen te gaan. Jij hebt het allemaal in jezelf. Maar goed, je hebt dus problemen en daar wil je dus nu mee omgaan. Een van de, een van de dingen is die ik je zou kunnen zeggen is, eh, kun, je pro, kun je je probleem in een cirkel leggen? Nou, een hele grote cirkel dan als het heel veel problemen zijn. Of als het heel groot is voor jou. Oké, okay. leg het maar in een hele grote cirkel. Ook de emotionele kant. Alles, leg alles in die cirkel. Gaat het een beetje met je? Doe het maar. Zo kun je door die rijste brei heen. Zo kun je over die bergen heen. Doe maar, leg alles er maar in. Ga maar in het midden staan. Leg al je problemen neer bij jezelf. In die cirkel. En leg alle gedachten die je hebt, die je hierover hebt, ook in die cirkel. Het maar. Bedenk dat je niet de enige bent. Er zijn op dit moment zo ontzettend veel mensen met zulke grote problemen: verdriet, angst, zorgen overal om. Of het nou om hun kinderen is, kleinkinderen, vader, moeder, broer, zuster. Geldzorgen. Welke zorgen dan ook. Leg het in die cirkel neer. Doe het maar. Bedenk dat je daar alles in kunt leggen. Ook je eigen woede. Over jouw problemen. Weet je... Er bestaat geen God die jou wil dwarszitten met je problemen. God is alleen liefde. En die God zit gewoon te wachten totdat jij die liefde gaat aanraken. God oordeelt niet, veroordeelt niet. Het is niet kwaad op jou. Die wacht rustig af, totdat jij komt. En dat doe je nu, op dit moment. Het lijkt moeilijk, maar kun je proberen je probleem als een geschenk te zien? Voel je je nu wat rustiger als ik dat zeg? Weet je, als je dat probleem niet had gehad, dan had je ook nooit geweten dat je er niet mee om kon gaan, is het niet? Want uiteindelijk is het zo dat je met alles om dient te gaan dat je alles kunt verwerken, alles kunt accepteren want is het niet zo dat je dat probleem hebt omdat je er niet mee om kunt gaan het probleem is eenvoudig naar jou toegekomen omdat je de gedachten had die dat probleem veroorzaakten. Die gedachten die ooit eens een keer in je opkwamen, die je hebt uitgevoerd in dit leven, misschien in vorige levens. En dat is geen straf dat je dat nu ondergaat, maar het komt voort uit je eigen denken. Nee, zeg je, ik heb er niet voor gekozen. Het is me zomaar overvallen. Mag ik je dan vragen, sta je dan zo onbewust in het leven, dat alles maar om je heen dwarrelt En dat jij je door alles uit het veld laat slaan? en dat jij nergens verantwoordelijk voor bent. Ben jij zo'n onbewuste ziel? Nee, toch? Kijk maar weer eens naar die cirkel waar jouw probleem in zit. Kun je er nu een klein beetje rustiger naar kijken? Je voelt wellicht nog de onrust en de woede in jezelf. Maar ook dat mag je in die cirkel leggen. Kijk of je je ademhaling een klein beetje kunt reguleren. Verbind je met dat licht... Dus kun je daar nu een beetje rustiger naar kijken? Kijk eens of je er met liefde naar kunt kijken. Liefde hoor ik mensen vaak zeggen. Wat is dat en uh, hoe voelt dat en uh, hoezo? zou? Ja. Wat fijn dat je dat vraagt, dan kan ik eindelijk zeggen hoe je daarmee in aanraking kunt komen. Visualiseer de zon of kijk in een kaars. Of om het jezelf nog makkelijker te maken, kijk in een lamp. Ga naar de omgeving van je navel Trek daar dat licht naar binnen Met een ademhaling Adem rustig door je neus Met je gedachten een paar centimeter boven je navel En adem dat licht in Voel, kom met je aandacht naar die plek toe. Maak een gedachte doe je, je lichaam en kom uit op die plek even boven je navel. Voel je daar een lichte tinteling? Je kunt het voelen, hè? Kijk nu met liefde naar je probleem en laat je niet afleiden. Hou die liefde vast, hou het vast, en zeg tegen jezelf hoe moeilijk het ook is. Dat je blij bent dat God dit probleem in jouw leven neerlegt. Laat je niet afleiden. Nu kun je zeggen dat je er niet mee om kon gaan. een vraag of je het samen met God tot een oplossing mag brengen. Laat het los. En bedenk dat het goddelijk in jouzelf niet anders wil dan jou helpen met je probleem. Jou helpen te dragen... Jouw zorgen helpen te dragen, jouw probleem te verlichten. Nu kun je ervan leren en er in liefde naar kijken. Nu hoef je niet meer kwaad te worden of onmachtig. Nu kun je zeggen, ik heb mijn strijd gestreden, mijn mogelijkheden zijn uitgeput en al wat hierna komt, leg ik in uw handen. En kijk, je probleem is nu niet meer dan een ervaring. Een ervaring die je zelf hebt doorgemaakt. Je bent van de emotie losgeraakt en omdat je van de emotie losgeraakt bent, kun je er beter mee omgaan. De emotie maakt... Dat je vastzit in het probleem. Maar doordat je het weglegt, er is een veel grotere macht. En die helpt jou. Het is zo'n verlichting als je dit werkelijk tot je door laat dringen. Dat je het niet alleen hoeft te doen. En dan vraag je je af, is het werkelijk zo eenvoudig? Ja hoor, het is werkelijk zo eenvoudig. Ja, en dan heb ik voor de eerste keer in mijn leven, heb ik hem dan eventjes stopgezet. En ik weet nu, want ik heb het natuurlijk even van tevoren uitgeprobeerd, dat het nu weer verder gaat met recording. Ehm... Um... Ja, en dat heb ik in het verleden toch een paar keer gehad... dat ik eh, dan keek, dat ik, dat ik dacht van... hé, hey, ik zie helemaal niets bewegen. Maar ja, als je dan je mond houdt... dan zie je ook inderdaad niets bewegen. <lacht> maar goed, eh, er kwam iemand binnen... en ik moest toch wel eventjes eh, even op eh, stop eh, drukken. Het, het was niet anders. Ja, ik, eh, ik zei dus dat je met alles om dient te kunnen gaan. Je moet het niet hoor. Maar we, we hebben eigenlijk in het Nederlands... Uh, niet een, een, een goed woord daarvoor in de plaats, plaatsen, dan zeg je dienen, maar dat is ook een beetje een ouderwets woord. Hè? Maar zoals ik zeg, je, dat, dat je met alles om dient te gaan. Dat je er tegen kunt, dat, eh, dat er lawaai is om je heen en dan toch nog bij jezelf blijven. En je niet erger aan de buitenwereld. dat Hoe kwaad ook iedereen om je heen is, hoe, hoe ze ook proberen om je uit je evenwicht te brengen, dat jij bij jezelf blijft. En dat kun je alleen door oefening. En die oefening krijg je gewoon van het leven cadeau. En niet anders hoor. Het leven zegt gewoon... Um, dat leven geeft jou aan. dat komt uit je eigen gedachten. En daar komen dus je, je problemen, zou je kunnen zeggen, met de ervaringen die je, de, die je dient te ondergaan. En waardoor het komt... Dat als je dan naar binnen bent gegaan bij jezelf. Dat je daarmee om kunt gaan. En zo kun je dus met alles omgaan. En dat is ook de bedoeling. Dat je je niet meer uit het evenwicht laat brengen. Dat je van binnen één en al liefde bent. Naar alles en iedereen toe. En zo denk ik dan aan iemand die, die ook meeluistert. Hoop ik nu ook. Die zich ongelooflijk ergerde aan de bromtoon die in het begin van mijn lezingen was, die daar ook over schreef en, en iemand anders, en misschien ook wel dezelfde, iemand anders die weer uh, op de chat met andere mensen zich geweldig ergerde en die helaas eigenlijk uh, eruit gegooid is. Ik vind dat toch jammer, want ja, je komt toch, je komt toch om te luisteren. Je doet het toch maar. En je wilt toch verder. Hoe kwaad je je ook maakt. En hoe verdrietig je ook misschien in jezelf ook bent. Jij hebt besloten om, om iets met je leven te doen. Ook al ben je nog zo kwaad. Ook al erger je je kapot. Wat dan ook. Maar eigenlijk is het een schreeuw om hulp. Nou, dat wil je natuurlijk helemaal niet horen. Maar het is wel een schreeuw om aandacht. Nou, voor mij mag je die hebben hoor. Maar... Ik blijf wie ik ben. En ook door jou kan ik niet uit mijn evenwicht gebracht worden. Maar ik hou wel van je. Wat je ook doet. Als ziel. Als wie je bent. En hoe je je stoffelijk leven invult, dat mag je helemaal zelf weten. Daar heb ik niks mee. Maar ik zie wel dat je naar deze uitzendingen gaat luisteren. En ik vind dat fijn dat je dat doet. Dat is toch een enorme stap in een richting die je zelf hebt gezet. Die niemand je heeft gedwongen, maar waar je zelf toe, de eerste stap toe hebt gezet. En waarschijnlijk ben je het helemaal niet mee eens met, met wat er gezegd wordt, wat er door anderen gezegd wordt. Nou, het maakt helemaal niets uit hoor. Maar uiteindelijk zul je er toch naar een enkel woord luisteren. En zo is iedereen eens begonnen. Ik ook hoor. Eens wil je toch horen. Wat er dan toch verdorie is met je leven. Wat, wat is dat dan toch eigenlijk. Waardoor komt het. Dat je je steeds zo ellendig voelt. En verdrietig en eenzaam. En dat je overal tegen opschopt. En, ja, en sommigen die, die, die, die hun, hun hele hebben en houden. Niet meer in het goddelijke leggen. Maar. Dus in het geld, in het geld, de, de Heer, de God van het geld vereren. Nou, alles mag op deze aarde. Niets is verboden in principe. Je kunt alles doen. Dit is de wet van de vrije wil. De aarde is een vrije wil. Ja, we hebben wetten die we zelf hebben gemaakt om ons leven in bepaalde vormen te leiden. Dat het niet een te gekke en te dolle boel werd. Maar in principe dient iedereen zo bij zichzelf te zijn en, en eerlijk en goed te zijn, dat dat niet nodig is. En misschien beleven we dat nog eens een keer, dat, dat de wetten niet eens nodig zijn. Maar dat we het gewoon uit onszelf geven, uit onszelf liefde geven, uit onszelf geld geven. Want hoe meer je geeft, hoe meer je terugkrijgt. En als je bovenop je geld gaat zitten, dan wil je nog meer en meer en je kunt geen twee heren dienen. Je kunt niet God dienen en de God van het geld. Je kunt wel doen alsof, maar het kan niet. Toch ken ik gelukkig een heleboel, heleboel mensen die eh, dan inderdaad heel veel geld hebben, maar ook ontzettend veel weggeven. En daardoor tot hun stomme verbazing merken dat ze alsmaar meer terugkrijgen. En zo werkt het ook. Geef je veel liefde weg. Je krijgt het terug. Maar ik was even met mijn gedachten bij, bij de mens die, die zich dus ergerde aan het geluid. Weet je, je dient er tegen te kunnen. Hoe vreselijk het ook in je oren klinkt. Hè? Je kunt zeggen, nou daar kan ik toch helemaal niks aan doen, dat ik me daaraan erger. Nou, jawel hoor. Je kunt ook gewoon aan de woorden luisteren en het geluid wegdenken. Want jij bepaalt... Jij laat dat geluid toch niet de baas worden over jou? Of, of het geluid van een vliegtuig bij wijze van spreken, of het geluid van de radio van de buurman, of het, het, het gebonk van de trappen, of wat dan ook. Dat laat jij toch niet belangrijker zijn dan wie jij bent. Zie je dat alles andersom is? Dat jij bepaalt hoe je ermee omgaat. Als je iets hoort wat je geweldig, verdrietig maakt en ergert, dan kun je erover nadenken. En dan kun je denken, ja, die ander, die is dan op dit moment in een fase beland, waar hij of zij een beetje tegen de dingen aanschopt, of het dan waar is of niet waar is. Ja, maar het doet me pijn, ja, dat doet het je dan maar even pijn. Maar bedenk dat die ander ook op zijn of haar weg is. Om ook verder te kunnen. En als jij daartegen gaat schoppen en slaan, dan voelt die ander zich weer beledigd en gaat vaster zitten in zijn negativiteit. Je kunt er ook over nadenken en denken, ja, die ander ziet dat zo, wat jammer. Wat ontzettend jammer dat die ander zichzelf zo neerzet. Wat jammer. Maar ik kan daar niks mee. Ik kan daar helemaal niks mee. Ik kijk alleen naar de liefde van die ander. En weet je, en daar gaat het ook gewoon helemaal om. Het gaat er gewoon om of jij, of jij het kunt opbrengen alleen maar naar de goede dingen van die ander te kijken. Naar de goede dingen in het leven. Kijk of je alle negatieve dingen om je heen kunt negeren. En zo kan ik wel doorgaan met voorbeelden, maar... Ze zijn er inderdaad, maar als je besloten hebt om dat te doen, om positief, echt werkelijk positief te denken, ook je niet te erg aan die auto die jou voor je neus snijdt, maar gewoon denk, nou ja, die moet misschien heel snel thuis zijn, je weet niet waarom, je kunt niet zien waarom de dingen zijn zoals ze zijn. En ook het geluid van deze computer toen destijds, een paar uitzendingen geleden, ja, ik wist ook niet hoe dat kwam. probeerde hopeloos alles te veranderen, maar het ging dus niet. Totdat ik bedacht dat als ik een nieuwe headset koop, dus een, een microfoon dus op, nou, hoe heet dat, USB of zo, dat ik dat gebruik, dat, dat dan dat dan het geluid anders is. En jawel, dat was het. Dus ik heb er ook wat aan gedaan. Van mij uit probeer ik ook alles te doen om een ander een goed gevoel te geven. Dat is ook je verantwoording. En dat kun jij ook doen. Daar kun je dus mee beginnen. Als het je ergert, dat gevoel van, van, van, van geluiden of wat dan ook, probeer dan naar anderen toe die liefde wel op te brengen. En te accepteren dat de geluiden om je heen zijn, dat de dingen zijn zoals ze zijn. Daar had ik het vorige keer ook over juist over die acceptatie van de dingen. Het is makkelijk hoor. Om, eh, ...om je kwaad te maken. Het is veel moeilijker... ...om je niet te laten beïnvloeden door het kwaad. Om wie gaat het nou? Om het kwaad? Of gaat het om jou? Het gaat toch om jou? En als je dat bedenkt... ...dan kom je ook in een andere gedachte bij jezelf. En dan zie je tot je verbazing... ...op een bepaald moment... ...dat het licht, het goddelijke God... ...groter is... Dan al je problemen, dan het kwaad, dan, dan, dan de bromtoon in, in, in een uitzending of een bepaalde toon die gezet is. Want als jij je verbindt met dat licht, dan bepaal jij hoe je met je leven omgaat. Dan laat je je door niets meer irriteren, want door die irritatie haal je jezelf zo naar beneden. Ben je in staat om allerlei dingen aan te trekken, want wat je... Wat je uitstraalt, trekt je aan. Je ziel wil niet anders dan dat je in liefde leeft. En als je in zulke negativiteit leeft, dan trekt die ziel aan je. En dat, dat, dat voelt niet lekker. En dan ga je nog meer wilder om je heen schoppen en slaan. Net zolang tot die ziel en, en die wil van jou uit elkaar getrokken worden. En dan ben je dood, zoals dat hier heet. Dan mag je het weer opnieuw doen. Dan ga je weer terug naar die astrale wereld en dan kom je daar en dan kom je in die spiegelkamer en dan zeg je, jeetje, wat jammer toch dat ik het zo ver heb laten komen. Je kunt dat ook nu doen in dit leven en gewoon de beslissing nemen, want daar gaat het gewoon om om je leven op een andere manier, op een andere manier, op een positieve manier te leven en te bedenken. Dat God altijd groter is dan jouw problemen. En als je met je bewust, als je met je ervaringen om bent gegaan op deze wijze, dan valt er een druppeltje in die ziel die jij bent, die druppel, is, dus, is de som van alle ervaringen. En zo word jij groter en groter en word je meer en meer bewust van het licht in jezelf. Je bewustzijn wordt groter. En bedenk dat de kracht van jouw bewustzijn alles om je heen opent. En die God in jouzelf, je ziel in jezelf, die is zo blij. Dat je daar weer bent gekomen. Dat hij alles aan je wil geven. Alles. Vergeef jezelf voor al die negatieve gedachten. Het is werkelijk de enige weg. Hoe je er komt, maakt helemaal niet uit. Of je dat via dit hebt gedaan of via dat. Of... Het maakt niet uit. Maar op een gegeven moment hoor je in jezelf... Kun je jezelf vergeven? Kun je jezelf je eigen ziel vergeven dat die zo lang genegeerd is geweest? Dat die God in jouzelf zo lang in een donker hoekje is gestopt geweest? Kun je dat doen? Als je dat doet, als je dat werkelijk met alle overtuiging in je hart doet, dan kun je niet meer negatief zijn. Dan kun je niet meer filijne opmerkingen maken, over die of over die, die misschien wel grappig zijn voor sommige mensen, maar die opmerkingen die komen dan niet meer over je lippen. Dat kun je niet meer aan, dat doet pijn. Dan heb je alles verwerkt. Dan kun je ook vergeven, dan kun je de ander vergeven die iets over jou zegt kun je jezelf vergeven? En zo gaat dat. Dat is het moeilijkste wat een mens kan doen in zichzelf om zichzelf te vergeven. Die pijn die die ziel heeft gehad om alles. En om jezelf te vergeven. Dat is een hele stap. Dus ja. Lieve luisteraar, die zoveel last van de bromtoon had. En andere mensen die zich irriteerden aan bepaalde dingen van anderen. Kijk bij jezelf. Misschien heb je wel gelijk, maar misschien heb je ook geen gelijk. En bedenk dat de ander mag zeggen wat hij zeggen wil. Daar heb jij geen invloed op. En als je wilt dat de ander dat doet, of precies doet wat jij wil, dan ben je, net, ben, je net zo, ben je net zo erg. De ander te laten is een toverwoord, zou ik zeggen. Kijk of je het kunt opbrengen om de ander te laten. En om in een gevoel van liefde naar een ander te luisteren, zonder daar meteen bovenop te springen. Zonder meteen in je ego te staan. Want weet je, we gaan naar een andere tijd. En waar gaat het om? Dat je het gevecht met jezelf loslaat. Het is niet anders dan een gevecht tegen je ego. Dat ego dat je zo groot gemaakt hebt. Helaas. En dat is, jouw, dat is jouw vechten. En dat is een geduchte tegenstander, hoor. Dan zoek je alles uit om daaronder uit te komen. En sommige vluchten. Ja, laat ik zeggen, in andere goden, in de goden van het geld, in dit of dat. Om maar vooral in dat ego te blijven staan, omdat ze daar hun kracht denken te vinden. Omdat ze denken dat het ego hen helpt. Dat ze daardoor zoveel macht hebben gekregen. Dat ze daardoor alle macht over anderen denken te hebben. En dat ze daardoor denken zo ontzettend rijk geworden te zijn. Maar het is niet waar... En het andere gevecht is dan voor mensen die dan wellicht geen last van hun ego hebben, maar die worstelen met de gedachte van het kwaad in hunzelf. Die zich steeds door de moeilijkheden of door hun verdrietigheden of door hun zorgen laten meenemen. En die niet kunnen opbrengen om in de liefde te gaan staan. Weet je, als je zo luistert, dan denk je, nou dat is toch heel eenvoudig, dan doe je het er gewoon. Dan denk je maar. maar als jij met je ervaringen, met, je, met, met verdrietige zorgen om je heen en met de dingen om je heen, zomaar in dat licht kan, licht kan blijven, dan heb je ook geen zorgen. Dus dat is het andere. Dat zijn dus de mensen die al de beslissing hebben genomen om hun leven in het licht te leven, maar die dus toch nog de laatste restjes van de zorgen van deze aarde met zich meenemen. En die zorgen die soms zo ontzettend op hen afkomen. Waar ze gewoon even daardoor vergeten dat als ze in het licht gaan staan, letterlijk en figuurlijk, dat het dan over is. En dat is wat ook heel veel mensen op dit moment op deze aarde hebben, want ze weten dat er een andere tijd aankomt. En juist voor deze mensen is het zo ontzettend moeilijk en zo zwaar. Steeds die gedachten in zichzelf op te laten komen. Oh ja, dat is waar ook. Ik kan het in het licht leggen. Hoe kan ik het vergeten? Hoe is het toch mogelijk dat ik dat toch iedere keer vergeet? Ik laat steeds maar toe dat die zorgen dat het kwaad mij beheerst. Hoe kan dat toch? Ik weet... Dat het licht bestaat, maar waarom ga ik daar dan niet heen? Waarom denk ik toch iedere keer weer dat, dat het licht niet groot genoeg is? Het is dus de vertwijfel, de vertwijfeling in zichzelf, de emotie waar ze dan in zitten, van het gebeuren, waar ze zich toch door mee laten slepen. En dat doe je zelf. Dat doe je zelf. Niet de gebeurtenis. Die heeft daar zelfs niets mee te maken. Bedenk iedere keer weer dat jij de baas bent. Jij bent meester over je leven. Jij maakt de beslissing om steeds maar weer je te koesteren in dat licht. Jij mag dat. Dat licht is. Is er voor jou? Ja, hoor ik dan zeg. maar hoe is het dan? Als ik in bed lig, dan, zijn, zijn, dan val ik wel in slaap, maar ik word wakker, badend in het zweet en ik weet het allemaal niet meer. En de problemen worden tienmaal erger en het kwaad komt zo sterk op me af en ik kan daar niet los van komen. En ik denk dan aan het licht, maar het lukt niet. Ik begrijp dat. Dat is ook heel zwaar. En vooral in de nacht lijken de problemen 10, 20, 100 keer erger dan overdag. Maar juist dan sta je in jezelf, ben je geconfronteerd met de dingen in jezelf. Dan juist, dan juist. Kun je zo duidelijk het licht voor je visualiseren en je daarin koesteren. Doe het eens een keer en kijk hoe het is als je daarin staat. Kijk dat je zomaar ineens niets meer, helemaal geen last meer hebt van de emotie van je problemen. Het is toch geweldig dat wij mensen die hier op deze aarde wonen, ons dat nog kunnen herinneren, dat dat licht er is, dat die God er is. Wat een geluk. Stel dat dat er niet zou zijn, dan zouden we allemaal omkomen in het kwaad, in de ellende, in de emotie. Van alle verdrietigheden, van alle ellende. Maar God, het licht, heeft ons beloofd ons nooit in de steek te laten. Altijd bij ons te blijven. En waarom vergeten we dat zo vaak? We bestaan zelf uit dat licht. En we zochten het steeds maar buiten onszelf. Duizenden jaren lang. Het is in ons. Op de plek waar we het minst verwachten. Ga naar binnen. En ook s'nachts. Vooral s'nachts. Als je problemen zo, zo op je afkomen, dat je niet meer kunt slapen. Loop even uit je bed, ga er even uit. Kijk even naar buiten. Bedenk dat de zon altijd schijnt. Ook al ben jij aan de andere kant van de wereld op dat, op dat moment, en is het donker, verbind je met die zon, verbind je met het licht en verbind je met het goddelijke licht dat zo groot is, dat alleen maar is, maar dat ook het kwaad kent hoor, dat kent jouw problemen, het kent het kwaad dat nu op jou afkomt, want in God is alles gekend. Voel je omarmd door dat licht. En misschien wil je nog even slapen. Keer je kussen om. Want daar liggen nog de gedachten van de angst op. Draai het om. En hou dat licht vast in jezelf. Gebruik daar je hersens voor. En iedere keer als die angstvlagen op je afkomen, ga je in dat licht staan. Doe het gewoon. Je kunt het afdoen met onzin. Het maakt mij niet uit. Maar eens zul je herinneren wat er hier gezegd werd. Je bent een goddelijk mens, een menselijke God. Jij kunt in dat licht staan. En op een gegeven moment kun je niet anders meer dan wanneer er ook problemen komen, wat het ook is. Iets wat uit het verleden nog rechtgezet moet worden misschien. Of misschien wel mensen die op je afkomen omdat je zo'n groot licht bent en omdat je dat er afspiegelt, wat ze zelf zijn, dat je hen in de spiegel laat kijken van zichzelf, dat kan ook nog. Maar dan kun je er tegen, dan laat je je door niets meer gek maken, dan maakt het niets meer uit wat anderen over je zeggen dan weet je, dan voel je, dat dat niets met jou te maken heeft. Het zegt alles over anderen. En weet je... Ik zei het er straks al, zo gemakkelijk is het namelijk. Zo eenvoudig is het. Zo eenvoudig kan het leven zijn. Er zijn geen moeilijke woorden voor nodig. Er zijn geen grote verhandelingen over nodig. Je hoeft geen dikke boeken te lezen of cursussen te volgen. Je hoeft slechts naar binnen te gaan. En te luisteren naar je eigen en je eigen stem. God heeft het niet moeilijk gemaakt voor ons. Juist eenvoudig. Op deze manier kunnen we een leven verkrijgen, een leven hebben in uitbundigheid, een vol leven. Alles wat we wensen, kunnen we ontvangen. Alles wat je nodig hebt, zal tot je komen. Want alles is er al, op een punt in de toekomst. En afstand bestaat niet. Jij kunt het nu in het nu laten gebeuren. Dan hoef je nooit zorgen te hebben, angsten of emotionele toestanden hierover. En dan is het op dit moment alles wat jij nodig hebt. Het probleem is alleen dat mensen dit niet wensen te geloven. En het probleem is dat mensen in hun emotie, in hun negatieve emotie blijven vastzitten. in hun uitschreeuwen blijven vastzitten. Maar het is niet nodig. Het loslaten van dit alles, de beslissing daarin te nemen, om in je eigen zelf te komen, en jij bent zelf een groot licht. Je doet het niet verkeerd. Je doet het goed. Hoe is het dan, hoor ik zeggen, met al die mensen die, die dan zo ontzettend verkwaald in zich hebben? Hoe is het daarmee? Nou, gewoon, die leven hun leven. Denk je dat God rechters nodig heeft van de aarde, om recht te spreken? Er komt een moment dat zij zichzelf zien, zoals ze werkelijk zijn. En dat weten ze al, alleen, ze wensen daar niet, op dit moment, niet naar te kijken. En dat mogen ze. En dat is het grote geheim. Zij mogen dat. Dat is natuurlijk helemaal geen geheim, maar dat is jaren verzwegen geweest. Mensen mogen dat. Ja, maar hoor ik mensen zeggen, hoe is het dan als ze anderen daarmee kapot maken? Ja, dat doen sommige mensen. Het is vreselijk. Maar ook dat heeft te maken met levens die ze ooit gehad hebben en het uitwerken daarvan. En misschien ook wel de slechte manier, of slecht dan oordeel ik toch, de manier waarop ze in dit leven staan. Dat is wat ze wensen, omdat ze de eigen vrije wil hebben. Misschien zijn ze ergens achteraan gaan hollen, waarvan ze dachten dat het voor hen goed was. Ik zit ineens te bedenken, um, is het niet al een uur geleden dat ik um, gesproken heb, want ja, ik heb halverwege gestopt en moet er niet overheen lopen. Ja, en die gedachte komt dan ook zomaar in me op, dus het, het zal waarschijnlijk wel een uur zijn. Lieve mensen, ik hoop dat ik je een klein beetje op weg heb, kunnen we? kunnen brengen, Een weg die je zelf dient af te leggen. Geen begeleiding, nee, niet van mij in ieder geval, want je bent je eigen guru, je bent je eigen meester. Maar er is iets wat veel machtiger is dan alle kwaad van de wereld, en dat is het goddelijke, dat is God, het licht, of hoe je het noemen wilt. Dat is onnoembaar, zo groot, Daar vallen alle kwaaie dingen van deze aarde bij in het niet. Dat helpt je op je weg. En misschien wil je hier een klein beetje over nadenken deze week, want er gebeuren een heleboel dingen op deze aarde, en veel mensen, die gaan hier doorheen. En ik wens je voor deze week een hele goede week. En bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dag.